Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten in Leiden zijn klaar met de camera's op hun universiteit. En daarom hebben ze vanmiddag een gebouw van de Unie geblokkeerd. De camera's hangen er om te meten hoeveel mensen er binnen zijn. Maar ze kunnen veel meer. Het verschil is dat deze camera's veel meer waarnemen dan alleen beelden die door een beveiliger worden gekeken. Die data kan worden opgeslagen. Daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers, omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. De universiteit begrijpt de zorgen, maar zegt dat met de fabrikant goede afspraken zijn gemaakt over de privacy. In Weesp in Noord-Holland heeft de politie vijf migranten gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen. Ze werden ontdekt nadat de vrachtwagenchauffeur geklop hoorde en besloot de politie te bellen. De vrachtwagen kwam uit Frankrijk. De mannen komen uit Iran en zijn meegenomen naar het politiebureau. Op een veiling in Londen is de oudste postzegel ter wereld niet verkocht. Er werd omgerekend 4,5 miljoen euro geboden op het ding uit 1840. Maar dat was te laag. De verkopers wilden er meer voor. Misschien denk je al heel gek te doen met je kerstversiering thuis. Een man uit Engeland, Spante Kroon. Hij heeft maar liefst 30.000 lampjes opgehangen rond zijn huis om voorbijgangers te vermaken. Daar is hij drie weken mee bezig geweest. Ik love I love making people happy. I put, I put smiles on people's faces. This year is the best ever display that I've done, ever done. Ja, hij zegt dus dat dit jaar groter is dan ooit. Het aanzetten van al die lampjes is trouwens ook niet met één knopje gebeurd. De man moet bijna 100 stekkers in het stopcontact duwen. Dat duurt een half uur. Het weer vanavond gaat het op steeds meer plekken regenen. Er valt ook wat natte sneeuw in het noordoosten. Morgen meer bewolking dan vandaag aan zee en bui en een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nog vierde bij knoop en TMS, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk: twee rijstroken zijn dicht. A10 West naar Zaanstad, bij de Koentenol nog 3 kilometer met 5 à 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jess.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 I say good morning. Same, sun is shining. Good morning in Bernie scene. It's great to stay up Good morning, good morning to you. Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb het programma voor vandaag samengesteld. En ik ga het natuurlijk ook presenteren. Met in het eerste uur een mix van oud en nieuwe jazz. In het tweede uur een uh, blokje met bijzondere nummers, eigenlijk met bijzondere titels. Dat is het, uh, waar het om gaat. Ik ga beginnen met uh, Chad Baker. Ik heb een uh, album uitgekozen dat heet Chad Baker and Strings. Het komt uit 1953 en hij speelt erop samen met Soet Sims op tenor sax, Jack Montrose op tenor sax, met uh, Bud op alt sax, Russ Freeman op piano, Joe Mandragon op bas. Shelly Man op drums. Ik ga twee nummers van draaien. Het, een, het eerste heet A Little Duet voor Zoet en Chet, en het tweede nummer heet Love. Het is opgenomen in 1953 in Los Angeles. <tied> Dit is Baker samen met een uh, behoorlijke line-up van uh, grote artiesten. Ik ga verder met een uh, iets lager tempo. Het uh, tempo was behoorlijk hoog, het laatste nummer. Maar we gaan het iets terugschroeven en ik ga verder met het Ben de Jong-kwartet. Ben de Jong, een Nederlandse tenorsaxofonist. Hij overleed in 1990. Hij was 17 jaar oud toen hij uh, zijn geboorteplaats Tienhoven verliet... en op de fiets naar Amsterdam ging om uh, zijn grote idool live te zien spelen op het Torbeckerplein. Dat grote idool, dat was Coleman Hawkins. En Ben de Jong werd uh, zo groot... dat hij met vele grote artiesten kon samenspelen. En het was Johnny Griffin die tegen hem zei... Oh my man, where did you get that Hawkins sound? En zo stond hij bekend eigenlijk als een uh, eigen stijl... met uh, veel uh, vergelijkenis met Coleman Hawkins. Op het album wat ik heb uitgekozen, Remember speelt hij samen met Puk Bodewits op uh, piano... Wim de Vries op bas, Evert Overweg op drums... en Rut Blok op drums... op een, uh, uh, een van de nummers op dit album. Het nummer wat ik heb uitgekozen dat heet Deep Purple. Ben de Jong kwartet. Mm. Dat was het Ben de Jong Quartet met Deep Purple. Ik ga verder met Rosemary Clooney. Zij was een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze werd eerst uh, groot in de jaren 50. Heeft uh, uh, toen gezongen en kreeg een aantal rollen aangeboden voor televisie en film. En eigenlijk is ze bekend geworden met de film White Christmas samen met Bing Crosby. Ze heeft een uh, flinke periode uh, uit de showbusiness geweest om er uh, kinderen op te voeden. En in de jaren tachtig kwam ze terug. Toen ging ze jazzalbums vertolken. Waaronder een aantal um, Amerikaanse songbooks. En een van die songbooks is The Lyrics of Johnny Mercer. Het is opgenomen in 1987. Daarop speelt ze samen met onder andere Scott Hamilton. Gaat u luisteren naar het nummer Laura. the face in the misty light footsteps that you hear down the hall the last floats on a summer night that you can never quite record Rosemary Clooney met Laura. Ik ga verder met Michel Legrand. Hij is, um, als ik het goed heb, vorig jaar overleden. Hij is bekend om uh, zijn vele soundtracks uh, die hij heeft uh, gecomponeerd, samengesteld. En hij heeft ook een aantal geweldige jazzalbums gemaakt... waaronder een live album, Live at Jimmy's, opgenomen in 1975... Hij speelt daarop um, samen met uh, een aantal andere grote spelers... waaronder Phil Boots op altsax, Ron Carter op bass... Grady Tate op drums en George Davis op gitaar. Ik ga draaien het nummer You Must Believe in Spring. En dat is natuurlijk wel toepasselijk na deze week van uh, behoorlijk slecht weer. Michel Le Grand. Le Grand met You Must Believe in Spring Life in Jimmy's. Ik ga verder met een tenorsaxofonist, Larry McKenna. Hij is niet heel erg bekend. Hij heeft onder andere meegespeeld met Woody Herman en met Buddy DeFranco. maar hij heeft ook een aantal mooie eigen albums opgenomen en een daarvan heet Larry McKenna from All Sides uit 2013. Daarvan ga ik draaien, Samba de Els. Dat was Larry McKenna met het nummer de Els. Ik ga verder met Hedley Kellyman. Het album heet Gratitude uit 2007. Hij is een uh, opnieuw saxofonist, komt uit de Westcoast van Amerika... en um, heeft onder andere samengespeeld met Freddie Hubbard, Joe Henderson... Bobby Hutcherson en Santana. Om maar even iets buiten de jazz te benoemen. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet Invitation. Met invitation. Ik ga verder van Amerika naar Italië, ga naar Giovanni Mirabassi. Hij is een pianist en hij heeft een mooi album gemaakt dat heet Out of Track uit 2009. En daarop speelt hij samen met Gianluca Renzi op bas, Leon Parker op drums en het nummer heet Confita Parabida. Giovanni Mirabassi met Confite Parabida. Voordat ik verder ga met het volgende nummer... een uh, kleine uh, uh, organisatorische mededeling... wat betreft uh, jazz in, uh, in de krocht in Zandvoort. Op 12 december zou het concert zijn van Korbakker en V. Klaassen. Ik heb net bericht gekregen dat dat verplaatst is naar 3 april 2022. Alles blijft verder hetzelfde, dus de kaarten blijven geldig voor die datum... En het concert van Koorbakker en V. Klaas is dus verplaatst. Dan weet u dat alvast. En ga ik verder met het volgende nummer. En dat uh, is van het George Cables trio. Het komt van hun album Letter to Dexter. Dexter Gordon uh, wordt ermee bedoeld. Het nummer heet Catalonian Nights. En George Cables speelt natuurlijk piano. Rufus Wright op bas en Victor Lewis op drums. Catalonian Nights. Luister naar de Catalonian Nights van George Cable's trio. Dit is alweer het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Ik ben zo na het nieuws van 11 uur weer terug. Blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer lekkere muziek. Dus graag tot het nieuws en uh, daarna.